11 uur. Dit is Radio 1 Het Felix Murder. Wil Emiel Roemer echt de VVD helpen? En de zaak Diederik Stapel gereconstrueerd. Dat in de gids.fm. Nu het NOS-journaal met Dorot Megens. VWO-eindexamen Frans wordt verplaatst naar morgenmiddag half twee. Het college voor examens stuurt een ander examen naar de scholen... omdat gisteren het eindexamen op internet werd gezet. Volgens het college lukt het niet om alle scholen vandaag nieuwe examens te leveren... zegt verslaggever Martijn van der Zanden. Ze willen niet zeggen of de examens digitaal naar de scholen gaan of dat ze inderdaad gewoon per courier uh, naar de school gaan. Daar willen ze eigenlijk geen uitspraken over doen. Ook omdat het nu dus is uitgelekt, hè, voor de veiligheid willen ze daar niks over zeggen. Uh, het enige wat ze willen zeggen is, is inderdaad van ja, het gaat gewoon niet lukken om het vandaag te doen. Dus normaal dat we het 24 uur uitstellen. Hoe het VWO-examen Frans gestolen kon worden is niet duidelijk. Het college gaat aangifte doen van diefstal. Staatssecretaris Dekker reageerde vanochtend op het nieuws. De scholen moeten examens uh, natuurlijk goed bewaren, in een kluis, beveiligd, dus het is echt de vraag hoe dit kon gebeuren. Maar wat ik echt het belangrijkste vind, is dat we eerst voor al die VWO-leerlingen, die staan te trappelen om het examen Frans te doen, die natuurlijk in een hele spannende tijd zitten van examens, dat we de boel goed op orde krijgen, zodat ze morgen dat examen gewoon netjes kunnen afmaken. De Spanjaard Juan Cuenca, die is opgepakt na de moord op Ingrid Visser en haar partner Lodewijk Severijn, beschuldigt iemand anders van de moord. Volgens Cuenca zit Evedasto Lifante, de eigenaar van een marmergroeven, erachter. Lifante is ook voormalig eigenaar van de volleybalclub waar Visser speelde. Zelf is Cuenca voormalig technisch directeur van die club. In een huis dat hij huurde werden Visser en Severijn dagenlang vastgehouden en omgebracht. Lifante spreekt de beschuldiging tegen. Hij zegt dat hij de politie juist de gouden tip heeft gegeven... waarmee Cuenca kon worden opgepakt. De moord is volgens hem het gevolg van een zakelijk conflict... rond de verkoop van zijn marmergroeven. leider Buma roept het kabinet op... met een consistente visie te komen op de economische crisis. In het NOS Radio 1-journaal zei hij dat het te voorzien was... dat het kabinet opnieuw gaat bezuinigen. Gisteren zeiden premier Rutte en minister Dijsselbloem... dat ze rekening houden met nieuwe bezuinigingen. Pas later dit jaar wordt daarover besloten. Eerder kondigde het kabinet al voor 4,3 miljard euro... aan extra bezuinigingen aan voor 2014. Maar vorige maand werd in het sociaal akkoord afgesproken... dat dat pakket voorlopig niet doorging. Buma zei dat het overoptimisme van de premier bij het sociaal akkoord... als sneeuw voor de zon is verdwenen. En dat de oproep van de premier om meer te gaan kopen onzinnig was. De werkelijkheid is dat het ook al te voorzien was dat dat niet zou werken. Ja. Alleen het is nog erger en sinds maart heeft het kabinet nog geen enkele stap genomen... die enige, enige mogelijkheid biedt om uit de crisis te komen. Politiek verslaggever Ferry Mingelen gaat eind dit jaar met pensioen. Daarmee komt een eind aan bijna 30 jaar bij de NOS. Mingelen is al lange tijd gezichtsbepalend als duider van het politieke nieuws. Hij werd eind vorig jaar 65, maar toen werd met de NOS afgesproken... dat hij nog een jaar langer zou blijven. Mingelen brengt zijn analyses op dit moment in het NOS-journaal en in Nieuwsuur. En ook deed hij een groot aantal verkiezingsuitzendingen. In 2012 ontving Ferry Mingelen de Anne Vondeling prijs voor zijn politiek-journalistieke werk. Het weer een lijn met flink wat regen en soms onweer... ligt van Noord-Holland naar Gelderland. En die lijn beweegt langzaam naar het zuiden. Blijft de rest van de dag wisselvallig. Met de minste neerslag op de wadden. Het wordt 14 tot 17 graden. Gaat het nieuwe ontslagrecht de ontslagenen veel geld opleveren... over anderhalf minuut meer...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 VARA, Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen. Het schokte wetenschappers, maar ook leken. De affaire Diederik Stapel. De succesvolle, beminnelijke wetenschapper met de sectie onderzoeken. Over rood vlees en hufters bijvoorbeeld. Bleek allemaal niet waar, of op zijn minst gemanipuleerd. Ruud Apma schreef er de publicatiefabriek over. Over de drang tot scoren, de data masseren of gewoon frauderen. Hoe kon het gebeuren? Ruud Abma is zo mijn gast. Premier Rutte winkelt voor steun aan het sociaal akkoord ook bij de SP, want met die partij erbij is hij minder afhankelijk van de gebruikelijke partners. Maar is Emiel Roemer daar wel voor in? Dat vertelt hij zo in het politiek forum Midweek Den Haag. One more time. More time. Het zijn de ophitsende klanken van One More Time van Daft Punk. Een hit uit het jaar 2000. Het Franse house en electro duo was eind jaren 90... één van de grote vernieuwers van de housemuziek. En daarna was er een tijd stil. Maar ze zijn terug. En hoe? Blijf luisteren en meekijken. Terug naar degids.fm De kans is groot dat werkgevers dieper in de buidel moeten tasten... als ze snel van mensen af willen. Dat zegt advocaat Stefan Sagel in de Volkskrant vanochtend. Sagel promoveert morgen op het ontslag op staande voet. Of de herziening van het ontslagrecht ervoor gaat zorgen... dat werkgevers goedkoper uit zijn, is dus nog maar de vraag. En dat was toch de bedoeling van die herziening. Ik praat erover met Evert Verhulp. Hij is hoogleraar arbeidsrechten aan de Universiteit van Amsterdam. Meneer Verhulp, goedemorgen. Goedemorgen. Volgens advocaat Stefan Sagel... hebben de vakbonden een hele goede deal gesloten. Is dat zo? Nou, nee, ze hebben een goede deal gesloten... maar geen hele goede deal... Uh, uitgangspunt van het sociaal akko akkoord was ook niet dat de werkgevers goedkoper zouden uit zijn... maar hetzelfde zouden uit zijn. En dat de, werk, de, de, de inkomsten voor de werknemers, dus ontslagvergoedingen, eerlijker verdeeld zouden gaan worden. Ja. En dat ontslag, uh, uh, althans de voorstellen zoals die nu luiden, lijken daar wel naartoe te gaan. Dus ik las wat verbaasd vanmorgen dat bericht in de krant. U denkt alles blijft hetzelfde? Nee, nee, nee er, is, er verandert heel veel. Maar wat er met name zal veranderen dat uh, waar nu een deel van de werknemers die ontslagen wordt een hoge vergoeding krijgt... en een ander deel helemaal niets, uh, dat beter uitgemiddeld zal gaan worden. Nou, in ieder geval is het recht op vergoeding voor het eerst bij wet vastgelegd. Dat hebben de ja, vakbonden toch het, goed dat voor het, elkaar gekregen. Het, het, het moet allemaal nog gebeuren, maar dat klopt. Er is een voorstel nu dat uh, een derde maand per dienstjaar moet worden uitgekeerd... als vaste vergoeding. Uh, maar wat er nu gebeurt is dat de helft van de werknemers wordt ontslagen... via de kantonrechter met een vergoeding van ongeveer een maandsalaris per dienstjaar. En de andere helft... Maandslagers per dienstjaar moet worden betaald. En de vaste vergoeding, die nu is overeengekomen in het sociaal akkoord, bedraagt een derde maandslagers per dienstjaar. Ja, de werknemer kan nog altijd naar de rechter stappen, natuurlijk, als hij het er niet mee eens is. En dan kan de rechter de vergoeding zo hoog mogelijk maken als hij ja. wil. Andersom Z kan het natuurlijk ook, hè? Zegt Zagel. Werkgeving Denkt u dat de werknemers in de nieuwe situatie meer of juist minder naar de rechten gaan met ontslag? Uh, ik denk dat ze uiteindelijk, maar dat, dat zal een kwestie zijn van even oefenen, uitproberen, minder naar de rechten zullen gaan. Want de vaste vergoeding leidt er natuurlijk toch toe dat je daarmee dan wel genoegen neemt. En rechten zullen alleen in die situaties die zij als extremen van het gemiddelde beschouwen... nog toekomen aan het toekennen van een extra vergoeding. Ja, dus in, in het begin zal er, nadat, nadat we weten hoe het systeem werkt, en het moet altijd even uitgeprobeerd worden... minder, gezien het feit dat er nu juist crisis is. Dus dan zou je verwachten, dat gaan er meer naar de rechter. Nee, maar je gaat natuurlijk niet naar de rechter... als je weet dat je daar toch niet meer kunt krijgen dan je al hebt. Een werkgeversorganisatie suggereerde dat de advocaat... kennelijk verlegen zit om werk. De, je moet die uitspraken zien als marketing. Nou, ik ken Zag een beetje. Die heeft het druk genoeg. Dus die zit daar niet om verlegen. Nee? Maar, maar, maar het is denk ik ook geen marketing. Het is, het is denk ik een angst die wel bij sommige werkgevers ook heerst. En die hij, uh, hij verwoord. Hij gaat morgen promoveren. Weet Zeker. u er iets van? hij promoveert op het ontslag op staande voet. En ik kan geïnteresseerd echt alleen maar aanbevelen het boek te lezen. Het is goed. Het is goed, maar Heyo. je bent het niet met hem eens zo te horen. Ik ben het op sommige onderdelen niet met hem eens, maar dat gaat hij morgen nog wel merken. Oh, maar hij promoveert wel? Zeker. Evert Vulp, hoogleraar, arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Dank. De Gids.fm To infinity and beyond! Het is oranje en hij is klein. Dat ben ik. Ook in meneer Wijsneus, pak ik het anders aan. Het is oranje en klein. Witte streep. Ik en de volgende, ik gok maar wat. Ik. Zeg, jij bent helder ziet. Ik ben sneller dan snel, vlugger dan vlug. Als de bliksem. Hey bliksem, ben je klaar voor? Ik is er klaar voor. Blixem Blixem Hallo, bliksem is er klaar voor. De Amerikaanse animatiestudio Pixar bestaat dit jaar 25 jaar. En dat wordt gevierd met een expositie. En die is in Amsterdam voor het eerst te zien. We hoorden net al een aantal fragmenten uit Pixar Films. En verslaggever Jan Peels kent ze allemaal. Jan, welke hoorden we? Ja, ja, ja. misschien ken jij ze trouwens ook wel. Ja, ja sommige. Ja, Buzz Lightyear was het eerste. Uit Toy Story, 1995. Verder uh, Nemo. 2003. En als laatste, ja, Blixen McQueen, dat snelle autootje uit Cars, 2006. Nou ja, misschien keren je er nog wel meer. Jij? Wat, wat, wat is er op die tentoonstelling te zien, Jan? Ja, ja. Wat is er op die tentoonstelling te zien? Nou, je krijgt een kijkje achter de schermen van het maken van al die animatiefilms. Er zijn originele storyboards, de oorspronkelijke kleifiguurtjes die vooraf gemaakt worden van de karakters. Maar er zijn ook schetsen en schilderijen van de films. Die attributen die, uh, zijn over... De hele wereld al eigenlijk geweest toen Pixar uh, 20 jaar bestond. Maar morgen dus voor het eerst bij het 25-jarig ja, jubileum in Amsterdam. Nou, Ik mocht vooraf al even gaan kijken en ik kwam als eerste die tafellamp tegen. Waarmee bijna elke Pixar-film begint. Ja, Ja, is dus de Luxor-lamp. Uh, John Lester heeft daar als... Uh... Een van zijn eerste korte filmpjes uh, van gemaakt. En het is eigenlijk een beetje een karakter geworden. De oorsprong van Pixar. Dat, ja. Die tafellamp die uh, beweegt als een soort persoon. Ja, en uh, het, uh, de bal hè, met, uh, met de ster erop. En dat zegt Belinda van Valkenburg. Art director bij Pixar. Hoe kom je in hemelsnaam als Nederlandse daar terecht? Ja, uh, dat is een lang verhaal. Ik, ik was een tijdje in Amerika. Ik werkte in de special effects industrie. En uh, Pixar had op een gegeven moment... een uh, een uh, digitale painter, een digital painter nodig. En dat was ik op dat moment. Wat dus, doet een uh, art director? We bestuderen elk object. en elk, uh, Bijvoorbeeld als we aan Toy Story werken... gaan we ook echt kijken hoe speelgoed gaat voor ouderen. We gaan kijken hoe het gemaakt wordt in, uh, in China, bij wijze van spreken. Waar de naden zitten als uh, twee stukken plastic op elkaar, uh, op elkaar zetten. Om en, het zo echt mogelijk te precies, laten lijken allemaal. Ja. En dan ja. zijn die speelgoedfiguurtjes zijn er, maar er zijn ook gewoon... Normale mensen, om het zo maar te zeggen, ja. die lijken dan ook heel echt. Ja, dat proberen we toch niet super echt te maken. Kijk, als je, het is niet... Uh... Want dat kan in principe? Dat zou eventueel wel kunnen. Ja, je ziet het in special effects, zie je het vaak, uh, dat je digitale mensen hebt. Maar daar proberen we toch een klein beetje een karakter van te maken. Een beetje een karikatuur eigenlijk van een mens. Dus meestal zijn de hoofden misschien iets groter, de kleuren, de, de, de wangetjes zijn een beetje meer rondere. We proberen het niet super levens echt te maken. Want het moet nog wel een beetje een, een, een, ja, ja, een Waar is de handlijn? Ik Zoek een gaatje onder de schakelaar. gaatje. Ik heb het. Om Bus Lightyear te herstarten, steek een paperclip. Gebruik je vinger. Wat? To infinity and beyond. Ja, alle kinderen kennen natuurlijk wel eens. Bus Lightyear, dat is wel de doorbraak geweest voor Pixar. Wat maakt het dat nou zo bijzonder? Ja, het was echt de eerste 3D-volledige animatiefilm. Dus elk ding wat je ziet op scherm voor, voor 80, 83 minuten lang. ...is gemaakt in de computer. Heel anders dan de originele tekenfilms die er natuurlijk ja. waren... ...waar het allemaal tekeningetjes ja. waren. Het, het, het was levens echt. Uh, ik weet nog, ik, ik zat uh, volgens mij bijna te huilen... ...toen ik voor het eerst die, uh, die army man weet je wel, door de deur zag komen... ...en zo'n hele grote reflectie op die houten vloer. En het was echt helemaal uh, van, nou, dit, uh, hier ga ik wel even. Toen dacht je misschien al van, hé, hey, daar nee, wil ik, ik iets is, mee later. Dus, ja, misschien wel. Ja, okay. eigenlijk de, de eerste keer was uh, toen ik uh, Jurassic Park heb gezien... Uh -huh. Want ja, je komt toch uit uh, ja, van de kunstacademie in Amersfoort op een gegeven moment. En uh, ja, er wordt je toch verteld in de eerste week van ja, eigenlijk uh, ja, een toekomst in de kunst heb je eigenlijk, heeft eigenlijk niemand. Uh, maar... Gelukkig later is er wel een, uh, ja, door de computer als gereedschap te nemen, is er wel iets van gekomen. Dat uh, heel veel kunstenaars nu wel aan het werk zijn. Dat is Jesse. Okay. En een hele oude bus, hoe we de een van de eerste bussen eruit zagen. Uh... Okay, even hier in de vitrine staat een buslaadje, zoals ik hem in ieder geval niet ken en niemand nee, kent. Nee, helemaal niet. Het is uh, uh, Bud Lucky's design. En uh, ja, je, je ziet inderdaad uh, die hele evolutie van... Zijn helpje herkennen we allemaal nog wel. Maar, hij is uh, iets minder stoer lijkt het hier. Hij is iets minder stoer. Hij is iets liever en een beetje meer, uh, ja, hoe noem je dat? naïef, denk ik hè? Als ik hem zo zie staan uh, met grote ogen en uh, ja, onze baselijker is natuurlijk een beetje meer uh, inderdaad stoer. Is dat ook de aantrekkelijkheid van die films vaak dat het en voor de kinderen leuk is, en voor de ouders. Want er zit een hele gelaagdheid in. In de grapjes die soms uh, gemaakt worden. Ja, ja en uh, dat het. Dat is juist het leuke aan Pixar. Het is voor groot en klein uit de jongen. Ik ga mijn zoon He's lost is son, hij heeft zijn zoon, Fabio. We lopen even wat verder over de tentoonstelling, We horen op de achtergrond de Nemo... maar komen ook terecht bij de oorsprong eigenlijk van het hele verhaal. Dat ja. begint met een, ja, in mijn ogen, prachtige houtskooltekening. Heel ja. gedetailleerd. Dat is eigenlijk het begin dan van zo'n film? Ja, absoluut. Het is een van de, begin, uh, de beginselen van de film... Uh, wanneer de regisseur die heeft dus dat verhaal al in zijn hoofd... en die moet dat dan gaan... Uh, ja, wat voor wereld gaat hij creëren? Dus... Uh, Meestal uh, hebben ze een paar uh, hele goede schilders die dan uh, van die inspiratiestukken gaan maken. We hangen hier allemaal. Prachtige ja. sferen. Ja. Je ziet uh, de onderwaterwereld. Hier een prachtig wrak, uh, waar je dan ook al wel een beetje die, die vissen uit de film uh, voor, voorbij ziet. komen. Het zijn gewoon kunstwerk eigenlijk. Ja, hè? het is uh, dat, dat vinden wij inderdaad wel, ja. Since the very first bedtime all around the world children have known there are monsters hiding in their closets. Hier staan ze, werkelijk levensgroot, poppen ja. van uh, Monsters en kook. Ik, ik zie allemaal uh, poppen en, uh, en figuurtjes die ik uh, ken van de films. Maar uh, waar, waar zijn jullie nu mee bezig? Um, ja, ik geloof dat jullie weten dat Finding Dory eraan komt. Dus tussen uh, deel 2 van, uh, van Finding Nemo. Okay, er zijn dezelfde karaktertjes, maar nu, ja. nieuwe figuren. Er, is, uh, er komt er een uit, dat uh, heet uh, The Good Dinosaur. Dat gaat over uh, dinosaurussen. En uh, ja, er zit nog heel veel in de pen, maar daar mag ik helaas niks over zeggen. En als je dan naar die nieuwe films kijkt in vergelijking met uh, de Toy Story bijvoorbeeld, ja, ja. die ontwikkeling? Uh, ontwikkeling, ja, het is altijd uh, natuurlijk een hele opgave om met iets nieuws een heel nieuw verhaal te komen. Ik wil niet zeggen dat het gemakkelijk is om een, uh, om een deel 2 van iets te maken, want we proberen het altijd wel uh, een leuk vervolg te maken wat niet veel met het uh, eerste te maken mm -hmm. heeft. En gaat de nieuwe Nemo, de Dory, er anders mm -hmm. uitzien dan de origineel? We moeten natuurlijk met de tijd mee. En het, uh, Nemo zag er fantastisch uit, maar het, het, we moeten gewoon uh, de huidige standaard... Het zal verbeterd zijn, maar niet... Het wordt nog je... gedetailleerder, nog, nog mooier. Nog gedetailleerder, nog mooier. Um, maar je moet nog steeds geloven dat je in, de, in dezelfde wereld bent. Hi, I'm Dory. I remember it, I do, it's there, I, I know it is. Because when I look at you, I can feel it. And, and I, I look at you and... De stem van Ellen DeGeneres, de Amerikaanse talkshow-host... die de vis Dory haar stem geeft. In november 2015 komt die film pas uit en twee in Amerika... maar het kleifiguurtje, de schetsen en schilderijen... ter voorbereiding op die film, die zijn vanaf morgen al te zien. De tentoonstelling 25 jaar Pixar wordt gehouden... in Expo Amsterdam aan de Zuidas. Nou ja, ga er maar. Arthur Conley, do you like good music? Do you like good music?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 Hij leest op televisie een verklaring voor... na het verschijnen van een rapport over zijn grootschalige fraude. De sociaalpsycholoog heeft bij zoveel publicaties vastgespeeld... dat hij met stip op vijf binnenkwam... in de ranglijst van grootste wetenschappelijke fraudeurs ooit. En morgen verschijnt er een boek over deze zaak. De Publicatiefabriek van wetenschapper Ruud Apma. Meneer Apma, goedemorgen. Goedemorgen. U bent cultuurpsycholoog... Ja. Heeft hij genoeg afstand van de wereld van Diederik Stapel om er een boek over te kunnen schrijven? Ja, ja zeker wel. Kijk, de, de wereld van Diederik Stapel is de experimentele sociale psychologie en daar heb ik nooit in gezeten. Dus uh, je zou bijna zeggen, misschien is de afstand te groot. Dus ik heb enorm mijn best gedaan om te snappen wat die mensen beweegt om het zo te doen zoals ze het doen. U heeft het over die mensen, maar het gaat voornamelijk over Stapel. Kent u Stapel persoonlijk? Nee, nee ik heb hem nooit ontmoet. Uh, ik ken alleen zijn naam. Heeft u tijdens voor of na het schrijven van, uh, van het boek... wel nog contact gehad met Hij heeft mij een keer een e-mail gestuurd. Uh, enigszins bezorgd. Uh, be wetend dat ik het boek aan het schrijven was. En ja, wilde toch graag... Uh, zijn zaak bepleiten. Op de een of andere manier. Of in ieder geval echt niet te slecht afkomen. Maar ja, dat heb ik netjes geantwoord. Dat hij zich geen zorgen hoefde te maken. Maar ik kan me voorstellen dat hij bezorgd is, ja. U schrijft er wel over, maar ik zie die mail niet terug van stapel in het boek. Uh, nou, die staat aan het einde van het, van het voorwoord even. Ik heb oh, nog... je genoemd, ja, maar niet in niet de te letterlijke tekst. Had... Nee, ik, dat heb ik ook. Nee, dat vond ik te ver gaan. Je gaat niet uit. De... Maar kijk, um, de kwestie was wel dat toen ik die mail las, dacht ik: achut. Uh... Waar, waarom? Achut. Ja, nou ja, hij is bezorgd. Bult is een man die, die worstelt op dit moment... en uh, probeert toch de schade zoveel mogelijk te beperken. Maar toen drie dagen later verscheen het grote interview... in New York Times Magazine en even later ook weer in de Volkskrant... en dacht ik, ho, hier is iets anders aan de hand. En tussendoor hoorde ik nog weer dat hij contact zocht... met allerlei mensen, hoogleraren in Nederland. Ik denk, hij is bezig terug te komen... Uh, op een manier en op een tijdstip dat ik denk... nou, doe dat nog maar even niet, want er lopen nog zoveel mensen rond... in Nederland, waar je mee gewerkt hebt, waaraan je leiding gegeven hebt... die met hun ziel onder hun arm lopen en eigenlijk niet weten waar ze naartoe moeten... dat je die eigenlijk een klap voor hun kop geeft als je zo in de media komt. En u schrijft, u schrijft ook, uh, hij wilde zijn eigen publiciteit in de, in de gaten houden... Ja. En in de hand houden, regisseren. Ja. Ja. Het was een bijzondere ervaring om te lezen dat ook dit radioprogramma... de gids.fm een nieuw boek voorkomt. Ja. Waarom? Waarom dat erin voorkomt? Nou, ja. kijk. Uh, ten tijde van. Dat, gaat, dat ging dan over Roos Vonk. En dat onderzoek naar. Uh, de vleeshufters, zoals het dan uh, is, uh, genoemd is gaan worden. Roos Vonk, uh, moeten we even uitleggen? Uh, Roos Vonk, een uh, collega van uh, Diederik Stapel uit Nijmegen. Die. Uh, een, een persbericht de deur uit had laten gaan... Uh, over een onderzoek dat ze samen met Stapel gedaan zou hebben. En dat genereerde enorm veel publiciteit. Met name toen die fraudezaak bekend werd. Ja, dat uh, rood vlees. mensen die rood vlees zouden eten, die ja. zouden heftig zijn. Hè? Ja, ja, dat, ja het en dat, dat bleek dus op drijfstand of beter gezegd... op de, de, de, de, de duim van Dietrich Stapel te berusten. Maar dat wist zij niet. Uh, maar even zo goed, toen daar Menno Bentveld daar kritische vragen over stelde... trok ze meteen uh, ja, de, de houding van... Luister eens, wij zijn drie hoogleraren die goed bekend staan. We hebben dat goed uitgezocht. Wat denk je wel? Meneer Bentveld had het hierover over in de gids. Ja, en toen hoorde ik haar inderdaad op die manier reageren. Ja, en dat, dat kan je natuurlijk doen. Maar het is dan wat, wat je noemt het autoriteitsargument. Van luister eens, journalistje: niet te lastige vragen stellen. Want uh, wij hebben het nu eenmaal echt uitgezocht. Ja, dat katapulteert dan wel lelijk terug als later bekend wordt dat het uh, toch wel uh, niet zo stevig gaat. En daarmee was. bent hij meteen ook kritisch op Roosvonk. Ja. Niet alleen op Dietrich Stapel. Ja. Wat verwijt ja. u haar? Uh... Nou ja, verwijten. Ik, ik, het, het probleem, denk ik, voor het soort werk dat. Uh, Roos, kijk, zij is niet meer een uh, fulltime hoogleraar sociale psychologie. Ze heeft wel de titel. Maar ze werkt de helft van de tijd voor bureau. Uh, haar eigen bureau vonk zelfbepaling, coaching, training, enzovoort. Het is allemaal heel respectabel en niets mis mee. Maar het betekent wel dat je gaandeweg uh, verwijderd raakt van de wereld van het wetenschappelijk onderzoek. Terwijl je tegelijkertijd wel de goede sier daarmee wilt maken. Ik kan natuurlijk niet aanwijzen of, of uh, nu keihard zeggen... dat, uh, dat ze daar 100% iets verkeerd doet. Maar de manier waarop ze in de media komt... en bij, bij, uh, bij Pauw en Witteman ook... praat over hoe je uh, fatsoenlijk wetenschappelijk onderzoek doet... waar een menig uh, serieuze onderzoeker tenen krommend naar heeft zitten kijken... Dus, nee, het is niet een toponderzoekster, Roos Vonk, en dan Hoog van de Toren blazen tegenover een journalist... die wat kritische vragen stelt over de methode van onderzoek. Dat is een rare zaak. En ze had een reden waarin ze een pijnlijke analyse geeft. Ja, maar dat is dan weer het, het merkwaardige en het gespletene... Ook, wat je trouwens bij Diederik Stapel ook aantreft. Ze, die mensen weten eigenlijk heel goed wat er mis is... met uh, alsmaar willen scoren en alsmaar uh, experimentjes doen... waarvan de buitenstaande zich afvraagt waar gaat het hier eigenlijk over. Ja. Maar waarbij binnen je eigen vakgebied wel goed. En dan is het heel normaal om uit te gaan van een aanname en dan net zo lang te zoeken naar ja. bewijs uh, om die aanname te staven. Ja. En als er dan iets heel anders uitkomt, dan gewoon weer opnieuw beginnen. Ja. Dat klinkt mij niet bepaald als wetenschappelijk in de oren. Nou, ja, je moet een beetje onderscheid maken tussen de fase van het onderzoek waarin je verkeert. Als je, iets aan het, uh, je bent iets aan het uitzoeken en je weet niet precies hoe het zit, dan mag je van alles doen. Maar er komt natuurlijk een moment dat je zegt. Van, nou, heb ik wel een patroon ontdekt, ik weet hoe het zit. En dan moet je echt wel serieus zeggen: van nou, ik moet, maak nu een experiment waar ik zeg van als, wat eruit komt dat bepaalt of ik wel of niet uh, erken dat, het, dat, uh, dat mijn theorie deugt. En dan gaat ze nog door. Um, in dit geval zijn er uh, sociaalpsychologen geweest... Die, uh, die gewoon doorgaan. Uh, en dat zijn dus het zijn niet per se mensen die het uh, die frauderen... maar het zijn wel mensen die uh, ver gaan in het mooi maken van hun uh, publicaties. Dus het ligt aan de cultuur ook? Ja. In ja. dat vakgebied? Ja. Nou ja, dat heeft uh, de commissie Leeveld uh, ja. zeer nadrukkelijk laten zien... En ja, eerlijk gezegd, dit vond ik wel een buitengewoon overtuigend rapport. Uh, daar valt weinig op af te dingen. Ook u beschrijft dat er een moment komt dat Stapel minder ideeën had voor publicaties. Dat geeft hij trouwens zelf ook in zijn eigen boek. Ja. En toch lees ik, ook bij u, dat hij verder voor al bezig was in een grijs gebied. Ja. Fraude is niet te bewijzen, maar dit was toch ook geen zuivere koffie? Um, ja. Kijk, als je um, onderzoek aan het doen bent. Uh, met die experimenten zoals dat in die cultuur gebruikelijk is... de, de druk die erop staat om een mooie, afgeronde publicatie te, te maken... met een, een, uh, ja, een helder patroon een, een, waar mensen van zeggen... dat is spannend, dat is, dat is leuk om te lezen... Um, maakt wel dat je in het doen van je eigen onderzoek al rekening houdt met wat straks de reactie zal zijn van de tijdschriftredactie. Van oh, wacht eens even, dit moeten we niet hebben, want dat vinden die, die redacties niet fijn, die gaan het dan niet plaatsen. Ik wil dat het geplaatst wordt, dus pas ik me bij voorbaat aan aan wat ze willen horen. Ja. Die druk is enorm, kennelijk. Um, als je er gevoelig voor bent, ja, ik denk niet dat iedereen zo, uh, zo opereert, maar die druk. Die geldt wel, kijk dat topje uh, tijdschrift in de sociale psychologie. Uh, Journal of Personality en Social Psychology. Daar wil iedereen wel in. En die hebben dat redactiebeleid. Dus daar moet je wel aan aanpassen als je daarin wil. Ja. Maar het bedrijf stapelt nu in, in zijn eerste jaren wel serieus de wetenschap. Oh, hij was beslisserie... Toen hij eraan begon, was hij beslist serieus. Um, kijk, dat zijn twee zielen in één borst. Aan de ene kant serieus met je vak bezig willen zijn... en aan de andere kant carrière willen maken. En dan ontdekken dat als je carrière wil maken... dat je niet te lang moet peuteren aan iets wat heel ingewikkeld is... want dat wil men niet lezen. Ja. Daar is hij achtergekomen. En ik kan me wel zo voorstellen dat, dat, dat, dat je dan ook een beetje zuur wordt over je eigen vak... Je houdt ervan aan de ene kant. En aan de andere kant denk je van ja... ze vragen dingen van mij die ik voor mijn geweten niet kan verantwoorden. Nou oké, okay, dan krijgen ze wat ze hebben willen. Je gaat een keer over het randje op het moment dat, dat uh, een, een reeks experimenten niet lukt. En denk van nou als ik nou een paar cijfertjes verander dan klopt het allemaal wel. Nou en uh, uit, uiteindelijk... Uh, ja, ga je dan uh, uh, verre, verder over de schreef? En wordt het eigenlijk een soort gewoonte? Niemand heeft het in de gaten. Kennelijk lezen ze mijn spullen niet. Nou, dat is een uh, dan heb je toch een een, een een wrange houding tegenover je vakgebied. En dan ja. op een gegeven omblik kwam die fraude van Stapel dus aan het licht. Er was geen, uh, u zegt een goed, maar ook vernietigend rapport van de commissie Level. Ja. Laten we Stapel even laten voor wat die is. Zou ja. de wetenschap, die wetenschap, ja. waar Stapel en Roos bijvoorbeeld ja. in gespecialiseerd waren... Ja. zou die wetenschap er echt iets van geleerd hebben van het rapport? Uh, ja. Dat denk ik wel. Uh, je, zou, je zou kunnen zeggen: er zijn drie groepen. Er zijn uh, uh, mensen die zeggen van. die krabben zich achter hun oor en zeggen: ja, dit moeten we zo dus niet blijven doen. Maar dan moet je wel die tijdschriften ook mee zien te krijgen. Dit is een Nederlandse affaire die wel internationaal effect heeft. Uh, maar. Ja, of, of je die tijdschriften uh, echt hun koers gaat veranderen... dat weet je niet. Dat is vrij log. Dat is een mammoetanker die je moet bijsturen. Nee. Um, er is een groep die heel boos is geworden... op de commissie levert en zeggen van... jullie moeten je niet met ons vak bemoeien. Je hebt geen idee wat wij... Uh, uh, wat wij als sophisticated uh, methode... in huis hebben. En jullie snappen er helemaal niks van. Dus jullie roepen maar wat. Dat is een, het zijn dus twee relatief kleine groepen. En er is een grote groep. En die lopen met hun ziel onder hun arm en denken... oh shit, wat moeten we? Die weten het niet. En die groep is, is vrij groot. En die, is, uh, ja, die mensen zijn niet blij. En, uh, en columnisten was... en andere critici waren vernietigend. Ja. En een oordeel over de sociale wetenschappen ja. in zijn algemeenheid. En, en, dat is een vakgebied met allerlei triviale onderzoekjes. Ja. En dat wordt eindelijk ontmaskerd. Ja is die onmaskering niet dodelijk voor, de, voor het vakgebied. Ik vrees dat dat bepaalde type onderzoek eigenlijk niet meer... Uh, uh, ja, dat je daar niet meer zo makkelijk mee in de krant komt. Hoewel ik het ook niet weet, hoor. Want ik zie ze eigenlijk nog steeds wel uh, verschijnen. Uh, vergaderen aan een ronde tafel levert snellere besluitvorming op... dan vergaderen aan een vierkante tafel. Nou, wat zitten we hier? Dit is een klaverblad. Uh, ik ben klaar. Ja. <lacht> Hartelijk dank. Ruud Adma, schrijver van het boek De Publicatiefabriek. Interessant boek. Het ligt morgen in de winkel. Het is één minuut over half twaalf. Dit is Radio 1. Dorot Megens met het NOS-journaal. Pensioenfonds ABP moet volgend jaar mogelijk opnieuw de pensioenen verlagen. De dekkingsgraad is nu 100 procent. En die moet eind dit jaar 104,2 procent zijn. Wordt dat niet gehaald, dan gaan de pensioenen opnieuw omlaag. En de kans daarop is aanzienlijk, zegt ABP-topman Brouwer. Dit jaar heeft het ambtenarenfonds de pensioenen al met een half procent verlaagd.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 Moment suprême voor de VWO-eindexamenkandidaten Frans is verplaatst naar morgenmiddag. Dan buigen de scholieren zich om half twee over het examen Frans. Het zouden ze eigenlijk vanmiddag al doen, maar het examen is uitgesteld... nadat het gisteravond opdook op internet. Scholen krijgen een ander examen, maar het lukt niet om die vandaag overal af te leveren. En politiek verslaggever Ferry Mingelen gaat eind dit jaar met pensioen. En daarmee komt een eind aan bijna dertig jaar bij de NOS. Mingelen is al lange tijd gezichtsbepalend als duider van het politieke nieuws werd eh, eind vorig jaar 65, maar toen werd met de NOS afgesproken... dat hij nog een jaar langer zou blijven. 1 januari is het dus zover, Felix. Dat zijn de hoofdpunten. Dank je. John Zahoka met verkeersinformatie. Er staat nog ergens een file? Ja, en die staat op de A73, Venlo richting Maasbracht. Daar staat tussen Linnen en het vonderen door een ongeluk 3 kilometer. Bij Klopendert-Vonderen is daardoor de rechterreis ook afgesloten. Met Felix Burgers. En zometeen Daft Punk uit de jaren negentig komt sterk terug. En is Emil Roemer de redder van het kabinet Rutte. Dit is Train.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 noemen is dat eigenlijk, kwam uit eind vorig jaar. Train, een groep uit uh, San Francisco, Californië dus. Zondag meestal daar, maar ze hadden het, uh, hadden het uh, moeilijk. Heel erg moeilijk. Bruises. wat las ik nou een paar dagen geleden in NRC Handelsblad. Minister Asje zoekt met zijn sociaal akkoord actief steun bij de SP. En die partij stelt zich welwillend en coöperatief op. Hoe is die opstelling dan te rijmen met de dreigende extra bezuinigingen... van zeker 5 miljard, als het niet veel meer is? Dat bespreek ik met Emil Roemer en... Zoals u hier in midweek daarna gewend bent, is hier ook aangeschoven. Francisco van Jolen, eindredacteur van de Opinie en debat site Enige idee waar Peter Kee uithangt? Goedemorgen. Volgens mij geniet hij van een welverdiende vakantie. Want zoals je weet is Paul Witteman met zomerverlof. En dan moet in ieder geval Peter K. die gaat daarna wel weer gewoon aan de slag. Het is niet zo dat zo'n jongen de hele zomer niks blijft doen. Maar die moet wel even naar ademhappen, denk ik. Ja. Meneer Roemer, goedemorgen. Goedemorgen. Die opstelling van u, zoals NRC dat heeft weergegeven, welwillend en coöperatief, kunt u zich daaraan vinden? Nou ja, ik ga ervan uit dat iedere politieke partij welwillend en coöperatief is. Oh, is het zo bedoeld? Zit. Ja. Oh, dat het stelt is, niet uh, voor. Um, nou ja, niet meer dan dat. Wij hebben natuurlijk toen het sociale Akkoord kwam, hebben wij daar uh, aangegeven welke onderdelen wij het sociale Akkoord goed vonden, welke minder en welke heel slecht. En uh, eigenlijk stond er in het hele NRC-artikel helemaal niks nieuws. Het NRC heeft ons ook nauwelijks benaderd, maar het was meer. Uh, dat ze bij het ministerie en met asje gesproken hebben. En dat uh, die zei van, nou ja, er zitten een aantal onderdelen in... waar uh, de SP positief op gereageerd heeft. En dat is ook zo. Dus het dat komt ook... bij Asje vandaan. Ja, en en uh, Asje is wel bij u langs geweest inmiddels? Uh, de laatste tijd, nee. Nee, nee? destijds wel. Toen bij het Sociaal Akkoord, toen hebben we wel uh, met hem gesproken. Uh, met name over uh, die initiatiefwet die wij uh, nog steeds op de plank hebben liggen... om die doorgeslagen flexibilisering in de arbeidsmarkt stevig aan te pakken... Ja. En uh, nou, tot mijn grote vreugde uh, staat er in het Sociaal akkoord ongeveer 95% van wat wij in onze initiatiefwet hebben staan, staat daar ongeveer in. Dus daar hebben wij positief op gereageerd. Maar dus hoe, gaat het, hoe, oh, ja, hoe gaat dat dan? Bent u dan met alleen zo'n uh, uh, uh, punt van die flexibilisering uh, uh, welwillend en coöperatief en op andere punten niet? Of, hoe moet ik me, of is, is, is het niet gewoon een teken door liefde een heel akkoord, je moet akkoord gaan met het akkoord of je kan je met uh, sommige delen niet akkoord gaan? Ja, dat laatste dat kan absoluut, want dat akkoord is ook niet, gewoon niet voorgelegd als één blok. ik bedoel Er is ook in de Kamer wel over gesproken, maar niet over gestemd dat iedereen met zo'n heel sociaal akkoord eens... We hebben niet aan tafel gezeten, dus wij hebben geen sociaal akkoord gesloten. Dat geldt voor de hele Tweede Kamer, niet alleen voor ons. Het kabinet heeft aan tafel gezeten, het kabinet heeft er een handtekening onder gezet... en die gaat nu op al die onderdelen die ze hebben afgesproken, gaan ze uh, wetgeving maken... en al die wetten komen één voor één naar de Kamer. En dan zullen wij met al onze collega's uh, per wet bekijken wat goed is en wat niet goed is. Geblattere veel over van het sociale akkoord, denkt u of niet? Nou, uh, heel eerlijk gezegd, na de opmerkingen van, van Dijsselbloem uh, gisteren en Samson en Rutte, uh, denk ik dat er een enorme bom onder het uh, sociale akkoord ligt. Gezien het feit dat er toch weer bezuinigd moet gaan worden. Ja, en nog meer dan, uh, dan van tevoren. En, uh, de de 4,3 miljard die, die, die eerder waren... was aangekondigd, dat wordt meer. Ja, maar het is te, kijk, het is, het is echt uh, de kop in het, het, het zand steken. De hele wereld die zegt, landen als Nederland en Duitsland, die moeten nu met die overdreven bezuinigingsdrift stoppen en die moeten heel gericht gaan investeren in banen, in economie, in onder uh, uh, voor de korte termijn, voor de langere termijn uh, in onderwijs, en in innovatie. Uh, en wat doet het kabinet? Uh, niet naar luisteren, niet naar het IMF luisteren, niet naar de OESO, niet naar alle economen van rechts tot links. Nee, komen uh, binnen een paar weken eigenlijk alweer met een bezuinigingsopdracht uh, van zo'n vijf, misschien wel zes miljard. Nou ja, dat moet leiden tot het uh, uh, tot een, uh, een, een barsten van de bom. En doet u dan de deur voor Asje dicht? Nou ja, kijk, de kans dat, dat er nu heel snel goede akkoorden uitkomen is sowieso klein. Want ik verwacht dat, dat sowieso ook de vakbeweging en de werkgevers... dan hun handtekening eronder uithalen. De Unie en de CV waren gisteren heel handtekening duidelijk. Hebt gezet, dan, dan, dan, dan staat er toch een handtekening? Ja, wel, maar in datzelfde akkoord staat dus ook heel duidelijk afspraken... over uh, investeren in werkgelegenheid en ook uh, afspraken over bezuinigingen. En als datzelfde pakket uh, nu alsnog terug gaat komen, ja, dan... Uh, de, de vakbeweging was daar een paar weken geleden heel duidelijk in. Dat kan niet terugkomen. T dus, dus als dan het is jouw... kabinet het uh, wel doet, ja, dan hebben ze volgens mij een heel groot probleem. En uh, CNV zei gisteren al, dit is een bom onder het akkoord. Maar dat betekent dan, dus als het akkoord uh, opgeblazen wordt en voorbij is, dan betekent ook dat u uw winstpunt die uh, tegengaan die van die flexibilisering ook weer kwijt bent? Dat is de vraag. Kijk, het kabinet moet uh, met de wetgeving naar de Kamer komen. Als als je hem dan niet naar de Kamer stuurt, dan, dan wel. Dan u zelf. En dan komen wij zelf, want wij hebben het initiatiefwet op de plank liggen. Dus dan doen we het gewoon zelf. Die hebben we destijds samen gemaakt met de Partij van de Arbeid. Uh, dus wordt ze daar nog graag aan herinnerd? Uh, <laughs> nou, ik weet dat uh, uh, een deel van de Partij van de Arbeid nog heel graag mee zou doen, want we hebben er niks aan uh, gewijzigd. En het kabinet heeft uh, 95% van die wet overgenomen, dus ik kan me niet voorstellen dat de Partij van de Arbeid daar tegen, ja. tegen hun eigen wet is. Maar nu wordt je toch een beetje, hoe voelt dat nou, want u wordt nu een beetje, als u door NRC Handels bijvoorbeeld, toch in de, in de, in de doek, in de, in, de, in de positie van een soort Samsonnetje gedreven, ja. namelijk u gaat akkoord met het akkoord, hè? dat is toch een beetje het sociaal akkoord gaat er komen met steun van de SP. Ja, die kop was inderdaad heel misleidend. Uh, het artikel, dat was heel duidelijk. Er is uh, dat er gesproken is destijds uh, waar wij uh, enthousiast over waren... en waar niet over. Bijvoorbeeld al die hele herkeuringen uh, bij de waarjongen dat mensen in één keer terugvallen in, uh, in de, op bijstandsniveau. Nou, daar hoeft je echt niet mee te komen, om maar een voorbeeld te noemen. De WW uh, zijn we ook erg kritisch op, zeker over dat derde jaar... omdat het toch een behoorlijke uh, verslechtering is... Uh, dus ik ben heel benieuwd waar hij uiteindelijk mee komt, Maar met die flexibilisering eh, zal hij het van, van de SP moeten hebben... om het door de Kamer te krijgen. En eh, daar is de kans nog steeds groot op. Ik ga toch nog even naar Samson. Want die heeft nog steeds hoop op herstel. Deels gevestigd op minister Asscher en zijn sociaal akkoord. De boodschap die we hebben is dat we een, een heel goed sociaal akkoord... met z'n allen hebben afgesproken. Wat ook helpt om die werkgelegenheid weer wat op gang te brengen. Om mensen die hun baan verliezen ook te helpen. Die maatregelen wachten we geen dag mee. Daar is de minister, minister Asscher nu mee bezig om die in uitvoering te brengen. Dat moet het een en ander op gang brengen. Dat zei hij gisteren ja. in het NMS-journaal, Samson. Dat sociale akkoord is hard nodig om wat op gang te brengen... om de economie aan te zwengelen, met andere woorden. Ja, met alle respect, het is echt één groot kulverhaal. Sorry dat ik het zo uh, Maar meneer duidelijk. Roemer, u moet eraan meehelpen. U uh, moet die economie nee, aanzwengelen. Die economie zwengel je aan door nu te investeren in banen... en te investeren in de economie. De hele wereld zegt het, behalve dit kabinet... behalve Dijsselbloem, uh, behalve Samson en Rutte. Het is, uh, het is echt een zot voor woorden dat zij nu weer... Uh, met een bezuinigingspakket aankomen waarop ze weten dat dat nog meer werkloosheid met zich meebrengt... nog meer krimp van de economie met zich meebrengt... nog, meer, uh, nog minder inkomsten, uh, belastinginkomsten... Uh, waardoor we in die spiraal naar beneden blijven zitten. Maar Iedereen misschien is toch er toch nog voor... wel een, een sprankje op, meneer Roemer... want volgens Samson zal er in de co coalitie nog gediscussieerd worden... over die 3%-norm. Hij zei gisteren, de uitkomst van die discussie... weten we op basis van de CPB-ramingen die in augustus komen. Ja. Dat hebben we zo met elkaar afgesproken. Wat denkt u? Betekent het nou dat die 3% toch niet heilig uh, is... Nou, nou, gisteren in het uh, eerste de, uh, interview dat hij gaf... leek het erop dat die deur waagweed open stond. Dan dacht ik van he eindelijk. Ik krijg uh, nu eindelijk ook de steun van, uh, van Samson daarin. Bij het... Uh, uh, tweede interview uh, gaf hij aan, uh, toen is hij blijkbaar op zijn vingers getikt... van nee, drie uh, norm, uh, dat is de, de afspraak. Dat is uh, de ambitie. Dus hij sla Londen weer van de ene kant naar de andere kant. En uh, hij is heel duidelijk gisteren op zijn, uh, op zijn vingers getikt met, uh, met zijn opmerking. Dus of hij in 2014 alsnog dat wil loslaten, uh, ja, dat, dat, uh, dat zal moeten blijken. Maar zolang het kabinet niet gaat investeren in, uh, in banen... Elke dag verliezen duizenden mensen hun baan. Ik bedoel, Er liggen plannen, we hebben zelf een... Uh, een uh, alternatief uh, voorgesteld voor die verhuurdersheffing bij, uh, bij de sociale woningbouw. Dat wordt inmiddels ondersteund door werkgevers, door werknemers, door alle uh, corporaties. Eigenlijk staat iedereen daarachter, behalve nou, uh, minister iedereen. de minister Blok. Ja, maar... <laughs> ja, nou ja, dat dus... is wel belangrijk. Zeker, maar als dat een plan is dat inmiddels ook ondersteund wordt door alle vakbewegingen, ook door VNO-NCW, door uh, Edis, de corporatie van, uh, van, uh, van woningcorporaties, uh, de, de, de overkoepelerorganisatie. Dan heeft u toch wisselgeld, meneer Roemer, op deze manier? Nou ja, de, wat is nou wisselgeld? Als we dan vervolgens een, een bezuiniging, een afbraakpolitiek van 5, 6 miljard erover Nou, Maar kunnen. bent u bereid, om omdat dat sociale akkoord te steunen in ruil voor uh, die extra bezuiniging. Ja, nee, maar dat gaat niet samen. Dit is dus dit is, dit is, dit is gewoon waanzin. Um, dat gaat niet samen. Dus ze hebben inmiddels al zoveel afgebroken... en zoveel aan de koopkracht van mensen gezeten. Ze hebben inmiddels zoveel mensen de werkloosheid ingejaagd. Ze zijn zoveel sociale voorzieningen aan het afbreken... dat de koopkracht van mensen alleen maar minder wordt... dat uh, bedrijven uh, over de kop gaan... dat het vertrouwen minder wordt, dat de koopkracht minder wordt. Het probleem van de economische crisis zit in, in de binnenlandse besteding. Mag, mensen mag, mag, mag. geven het geld niet meer uit, hebben het geld niet meer. En als je dat nog verder gaat bezuinigen, betekent dat nog minder inkomsten voor de overheid aan inkomstenbelasting aan BTW... Ja. dat het alleen maar erger ja. gaat worden. Mag ik u daar wat over vragen? Want uh, Bel over België wordt vandaag beslist of zij een boete gaan krijgen... voor een begrotingstekort wat boven de 3 procent is, ja of nee. Het vermoeden is dat ze dat niet gaan krijgen, dat ze daarmee wegkomen. Denkt u nou dat wij daar uh, als Nederland niet onderuitkomen... omdat uh, Dijsselbloem eigenlijk de politieman is op dit gebied... De Um, Zou hij zijn positie moeten opgeven? Nou, ik, ik heb van begin af aan al gezegd dat het voor Nederland helemaal niet uh, verstandig is dat Dijsselbloem daar gaat zitten. Je merkt nu al dat uh, zijn baan in Europa lijkt nu belangrijker dan uh, uh, het economische herstel van Nederland. Dus uh, het is zeker een nadeel. Maar uh, ik heb voor, uh, voor dit jaar al gezegd, en dat was vlak voor de verkiezingen, dat wij, uh, uh, als wij over de 3% zouden komen, dat wij echt geen boete zouden krijgen. Nou, de hele wereld verklaarde mij gek. En uh, nu is het zover. We zitten boven de 3 en we hebben geen boete gekregen. En dat zal uh, hetzelfde gelden voor 2014. De situatie is nu eenmaal zo dat ook internationaal gezegd wordt... landen als Nederland en Duitsland die moeten nu gericht gaan investeren... op nee. werk, uh, banen creëren, zorgen dat we die bezuinigingsdrift achterwege laten... en dat wij zo de economie als een sterk land in Noord-Europa... nu eindelijk eens uit de slop trekken. En ik Neer hoop Bolle. dat het kabinet daar nou eens eindelijk een keer open voor staat. U verwacht het einde, het, het uit elkaar vallen van het sociaal akkoord. Zeer binnenkort. Als de, die, die 5, 6 miljard dadelijk op tafel gaat liggen... dan verwacht ik dat het een bom is onder sociaal akkoord... en dat het Malieveld in augustus bom en bom vol staat. Hartelijk dank, Emiel Roemer, fractieleider van de SP in de Tweede Kamer. En eh, zoals altijd een midwiteraar, zat hier ook en zit er nog steeds. Francisco van Jolen, eindredacteur van de opinie- en debatsite joop.nl. Hij klapt nu zijn computer dicht. of the phoenix huh. All ends with beginnings what keeps the planet spinning ah uh, the force from the beginning MUZIEK van Daft Punk. Het is een single die een grote hit is op dit moment. Het komt voor het nieuwe album Random Access Memory van uh, Memories, van Daft Punk. En daar wil muziekredacteur Botte Jallema het even over hebben. Waarom? Ja, het is een beetje een bijzondere plaat. Je krijgt in heel veel recensies een vrij hoge score. En er is nogal wat uh, uh, kritiek vanuit de dancehoek op deze plaat. Het is een heel levendig album geworden door deze pioniers van de elektronische muziek. Want zo kan je ze wel noemen. Het is een album met een verhaal. Maar eerst even terug in de tijd. Daft Punk begon zo'n twintig jaar geleden en had een wereldwijde hit met hun home homework album. Hey, dit is een grote hit, Around the World, van het eerste album Homework. Ja, met die vocoder kom komen zo nog even op terug. 1997 is dit. Daft Punk heeft dit helemaal in de slaapkamer opgenomen en dat was toen revolutionair. Nou, dit is One More Time. Dat komt van het tweede album dat ze hebben gemaakt. Dat heet The Discovery. Dat komt uit 2001. En hier hoor je dus ook die muzikale handtekeningen goed. Dance, met zanglijnen eroverheen, die vervormd worden door zo'n vocoder. Zo heet dat. En een autotuner hebben ze hier ook nog bij gebruikt. Heel veel compressie. Daft Punk is echt een vernieuwer en een vormgever geworden van de dance. En aan die vocoder daar kun je ze meteen herkennen. Of dat kan ook aan hun robot pakken met de helmen. En in het openbaar en bij optredens verschijnen ze uitsluitend met die helmen op. Hun eigen gezichten die zie je eigenlijk nooit. En ze, dat zijn dan de Fransmannen Thomas Bagalter en Guy Manuel Homem Christo. De Homem Christo. En Daft Punk is dus een beetje conceptueel, zo kun je ze wel noemen. Want, en dat wordt door hun succes, succes ook wel gezien als extreem commercieel. En ze hebben dus altijd verhalen bij hun albums. En wat mij betreft is het verhaal bij Random Access Memories het meest bijzondere. Het, het, nieuwe, vorige... het nieuwe album. Dus. Ja, het nieuwe album. verscheen vorige week. Die single is al wel een tijdje uit. Vandaar dat het nu ook zo'n grote hit is kunnen, heeft kunnen worden. Maar dat album dat probeert het leven terug te brengen in de muziek. En dat openingsnummer is Give Life Back to Music. En als je die plaat aanzet, dan hoor je dit. Nou, ik wist niet wat ik hoorde. Want dit groove, dus echt de pan uit. Zoals ik dat ken van funkbeentjes, van oude disco. De muziek die je op festivals hoort, zoals Nozzy Jazz bijvoorbeeld. Maar niet van Dance acts. Het is doorgaans vrij machinaal, recht toe, recht aan. En van de robots van Def Punk had ik dat al helemaal niet verwacht. En je hoort hier dat gitaartje. Dat is Nile Rogers. Dat is de gitarist en de oprichter van de band Chic. Een van de grootste disco-funkbands van de wereld. Hij speelt op bijna elk nummer van Random Access Memories mee. En hij vormt samen met de drummer en de bassist het fundament van dit album. Daar waar de computers voor Def Punk eerder het fundament waren. Nog even een klein stukje. de Punk fans van het Eerste Uur vinden dit dus helemaal niks. Wat heeft dit nog met elektronische dance te maken, vragen ze zich af. En Daft Punk die geeft zelf het antwoord. Zij die al jaren doen alsof ze robots zijn, die hun albums compleet uit de computer trokken, die zijn die machines een beetje zat. En in een interview met het Amerikaanse, Amerikaanse NPR zeggen ze dat het eigenlijk geen zin heeft om te focussen op de muziek van de toekomst als je niet kijkt wat er op dit moment ontbreekt in de muziek. There was no sense on this record to think really about the music of the future rather than really to focus on, okay, what are we missing right now as music and what is the music we want to make? But also let's just team up with musicians from different eras and different generation, and really try to create something contemporary and, and, and right now. Nou ja, daarom hebben ze de samenwerking gezocht met muzikanten uit verschillende gebieden en verschillende perioden om hedendaagse muziek te maken, zoals ze het noemen. Ze zochten de menselijke ziel in de muziek. Op ja. is zichzelf wonderlijk, want Daft Punk heeft dus altijd symbool gestaan voor die computermuziek, maar het verhaal van die plaat is dat de robots menselijk proberen te worden. The story of these robots that are trying to feel an emotion in a world where mensen are gradually uh, and are becoming maybe robots in in a certain sense, but mixing both is what makes us excited about the future, about getting the best of both worlds. Ja, yeah, een mix van twee werelden, die werelden van de machines en van de mens. En dat is wat excited about the future in vervoering brengt over de toekomst. Het is toch iets om over na te denken, deze tijden van elektronische patiëntendossiers, cyberaanvallen en digitale bank Zo ver ga jij. Ik wel, ja. Okay. Ja, ik vind het interessant als ze die computers proberen om daar weer wat menselijkheid in te stampen. Nou, wat ze voorheen dus deden met machines en samples, dat wilden ze nu uit mensen halen. En dat album is volledig opgetrokken uit het idee van de menselijke creativiteit. Daarom hebben ze dus die beste muzikanten van de wereld bij elkaar gebracht. Die jongens die werkten aan klassiekers van Michael Jackson Madonna en David Bowie. Zij leggen de beat en de melodieën neer voor Daft Punk, waar de computers dat eerder deden. Nou, Rogers die noemde ik al, maar ze werken ook met zanger en producer Pharrell Williams. Singer-songwriter Paul Williams, Panda Bear en producer Giorgio Moroder. Ze hebben alles op analoog tape opgenomen en studios gebruikt als Electric Lady in New York, Capital Studios in Los Angeles. Nou, dat zijn grote namen. En dan hebben we het nog niet eens over het symfonieorkest dat is ingezet. En het werd allemaal gebruikt om de menselijke spontaniteit te vangen. Sorry, hoor. Ik weer een computer. Ja, ja, maar ja, het is, het is er niet uit, maar het is dit bijvoorbeeld een hele mooie jam. Ja, dit nummer is uh, Giorgio by Moroder. Het is een symfonisch college over elektronische popmuziek in 9 minuten. Er zitten stukjes interview in, alles. Pitchfork die zei over dit nieuwe album van Daft Punk... dat er een nieuw album bij is gekomen... wat je mee gaat nemen als je muziekinstallaties gaat testen. Pitchfork? Omdat het zo goed, ja, Pitchfork is een heel grote uh, muziek... veel muziekrecensies um, uh, Omdat het zo goed is geproduceerd... kun je dat daar heel goed voor gebruiken. Nou, die hit Get Lucky die bewijst dat Daft Punk... na twintig jaar nog steeds mee kan doen op de dansvloer. Ja, die robots... die hebben hun huiswerk een beetje gedaan. Nee, tenslotte misschien nog even. Kan het nog? Hebben we nog iets? Ja. Oké, okay, goed. Het Touch, want dat is een samenwerking met die singer-songwriter Paul Williams, niet de jongste meer. Hij vormt in veel opzichten het, dit, dit nummer, Touch, het centrum van deze platen van Daft Punk. hebben allemaal over het nieuwe album van Daft Punk, Random Access Memories. Botten, hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Je hebt me weer veel wijzer gemaakt. Ik laat de muziek gewoon doorgaan, dat is hartstikke mooi. Als het over oorlog gaat, dan denken we natuurlijk op de eerste plaats aan Syrië. Maar vanavond is er op televisie een terugblik op de oorlog in Irak. Waarom maakten de Amerikanen en de Engelsen zoveel fouten in die oorlog? Dick Cheney, Colin Powell, Tony Blair en Iraks minister van Buitenlandse Zaken... beantwoorden ongetwijfeld lastige vragen. Het zal nog niet over de Nederlandse bijdrage gaan. We gaven toen wel politieke, maar geen militaire steun aan die inval. Weet u dat nog? Om tien uur op BBC 2. En op Canvas begint de killing weer gewoon. Deel 1, om vijf over half elf op de Belgische zender Canvas. Zometeen lunch met Jurgen van den Berg. De volgende boodschap is voor alle bedrijven... die hun administratie al hebben aangepast op IBAN. Wat goed dat uw zaak op orde heeft...